In Goes in Zeeland is een man van 34 opgebakt... in verband met de vondst van een dode vrouw. Ze werd even voor middernacht gevonden in een woning. De doodsoorzaak en de identiteit van de vrouw zijn nog niet bekend. De politie sluit een misdrijf niet uit. In New York is een man gearresteerd... die heeft bekend een bejaarde vrouw levend te hebben verbrand in een lift. De man van 47 zegt dat hij haar uit woede heeft vermoord... omdat ze hem nog 2000 dollar schuldig was...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 Dit was het NOS-jeugdnieuws. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Ja, welkom terug. Uh, Jan-Piet is even nog een beetje aan het rommelen uh, hier achter mij. Ik ga daar een plaatje nog voor omdraaien. En wij gaan het mysterie van Emily spelen. U weet het, uh, Jan-Emo heeft een mooie tekst geschreven. U moet raden over wie of wat dat gaat. En, en dan kunt u bellen maar 0800-11... Wat is het nou? 11, wat is het eigenlijk? Nou, het, weet je? Oh ja, 1 1 sorry. Ja, ja. Blindout. En, ehm... Uh, um, ik ga dat opgedeeld in drie fragmenten. Na het eerste fragment kun je drie knijpkatten winnen. En na het tweede nog twee en na het laatste nog eentje. En ik zou zeggen, start het bedje. Ik denk dat ik spraakmakender ben geweest dan mijn voorgangers. Maar ja, dat zeiden die voorgangers ook. Dat hoort een beetje bij ons beroep. Je moet er, zoals dat heet, wel een beetje voor gaan. Anders wordt het niks. En ze kunnen zeggen wat ze willen, maar de zaak is in mijn periode toch behoorlijk opgeschud. Of niet soms? Nou dan. Oké, okay, dat opschudden is hier en daar een beetje uit de hand gelopen. Maar ja, zo gaan die dingen. Daar heb je geen vat op. Ik ben net die Naud Wellink. Je bent er altijd bij, maar ja, je kan er niks aan doen. 0800 112, als we het denkt te weten. En uh, ik dacht, uh, door Jan Piet ben ik weer naar dit gaan luisteren. Ik denk, dat ga ik draaien. Nou, je hoort wel. Thank yeah. you. Van de plaats Stage, Stage Fright. Ja, in de tijd, hemmergeis gedraaid. Uh, de, uh, eigenlijk, uh, Jan-Piet, staat hier nog? Die zegt: Dit is nou echt de pure Americana. En dat is dus al uh, nou, middenjaar 70. Komt ja, deze ja. plaat, geloof ik. Okay. Was het woord nog niet uitgevonden? Was het woord nog niet uitgevonden? Nou goed. Uh, de eerste beller is Jack. Goedendag, Jack. Goedemorgen. Nee, niet goedemorgen. Het is nog nacht, hoor. Dat vind ik zo ongezellig. Ah, oké. Okay. Goed goeienacht. Hey, want morgen ja. dan heb ik zoiets van, dan is het maandag en dan, eh, dan moet je weer werken. Ik je het grootste en... gedeelte van de nacht er al weer op zitten. Dus dan krijg je al weer een klein beetje het idee dat het tegen de ochtend aan gaat rollen ja. vandaag. Oké. Okay. Heb je iets leuks gedaan dit weekend, Jack? Ah, gewoon lekker rustig. Iedereen die uh, boos in de zin heeft, is fijn thuisgebleven. Die dacht blijkbaar dat het glad zou worden vandaag. Oh. Dus die zijn allemaal fijn thuisgebleven. Dat houdt in dat ik weinig te doen heb. Hoezo, want wat doe je? Oh, dacht ik het best beveilig Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké, okay, ja. Nou, Jack, uh, wie denk je dat het is? Nou, ja, ik krijg zo'n donkerbruin woede, Piet Hein Donner misschien. En hoe kom je daar zo op? Ja, ten eerste, hij is op het moment aardig veel in de publiciteit. Uh, er is zo ondertussen onder zijn uh, tijdens zijn bewind nogal wat opgeschud. Ja, dat ja, zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Ik vind het niet eens zo slecht bedacht, maar het is wel helemaal fout. <lacht> dus, Jack, ik ga jou ophangen. Ik ga met de volgende. Goeienacht Dag. nog, hè? Dag. Dag. Willem. God, heb je een valse lach zeg. Oh, echt waar? Het oh, vals? erg. Oh. Heel triest. Ja. ja. Heel triest. Ik had ik had gedacht. Ja. Ik heb het niet gewoest. Oh ja, ja, ja. Ik weet precies wie je bedoelt. Hij was pastoor. Hij was kapelaan bij mij in de kerk. Op de Ja. Ik weet nog dat hij begon. Hij heeft mij eigenlijk een beetje van het geloof nee. Het is een plaatsgenoot van mij. Plaatsgenoot, ja. Bisschop Simonus, Denk jij? Waarom denk je hem? Ja, omdat je zegt, nou het Wellink, we ja, waren er wel bij, maar ja, we konden er eigenlijk niks aan doen. Ja, ja ik vind het wel goed, goed bedacht, maar hij is fout. Ik zal niet, ja, maar, ik zal niet gemeen lachen. Ik zal nou, tegen je mag wel even gemeen lachen, want ik vind het wel lekker. Doe maar, joh. <laughs> hey. Ik komt het nog, hè. Ja, oké. Okay. Nou, maar je Doe. mag dadelijk, ik ga nu het volgende lezen. En als je het daarna denkt te weten, bel je gerust nog een keer, oké, okay, Willem? Ik ga het proberen, dag. Oké, okay, geldt ook voor Jack, hè. Okay. komt die tweede. Het rare van mijn vak is dat, dat je als je omkijkt en het werkveld overziet... dat je dan denkt, nou en? Terwijl je vol enthousiasme aan de klus begon. Ik denk daar de laatste weken steeds vaker aan. En dan denk ik aan mijn collega's van pakweg een jaar of 75 geleden. En dan constateer ik, die zaten met hetzelfde gezeur als ik. En die dachten ook, ik ga er stevig tegenaan, alles komt goed. Dat dacht ik ook toen ik begon. Ik begon gisteren voor mijn gevoel. Tempus Fugit, niet waar? 0800, 1121, als u het denkt te weten. En we gaan naar luisteren. Oh ja, Loes Luca en haar moeder. Een dramatisch lied. En het is heel kort, dus je moet snel bellen. Ziet gij daar ginds? Dat kleine bootje, daar dobberend op het grote ei. Het wordt bestuurd door twee bandieten, klein weerloos knaapje zit erbij. Plot stuurt ze het hoofdje onder water en martelen hem zo langzaam dood. Ach moordenaars, uw straf komt later Voor die vrede moord in de roeiboot Beiden zitten nu gevangen Al in een kleine donkere cel Totdat de dood hen komt verlossen Want op deze aard is ook een hel en mocht het volk soms recht gaan spreken, men hing ze aan de hoogste paal. Want zulke mis, dat moet men vreken. Ja, zulke moord is een schandaal. Is er een beller? Ja, we hebben Chris aan de lijn, denk ik. Klopt dat? Zeg je nou weer, Chris? Kri nou... Kees. Ja, Kees, jeetje. Dan moet je tegen Vincent... Vincent moet zijn oren nee, laten uitspuiten. Dat is ik zelf natuurlijk verkeerd. Ik, ik, ik, ik moet gewoon echt Kees zeggen, weet je wel. Maar dan zeg ik Geus, weet je wel. Ja, is... Kees, oh ja, oké. Okay. Hm. Nou, ik dat een beetje in. Ja. Kees, hoe, hoe was jouw week? Ja, hartstikke leuk, joh. Kijk, ik doe dus niks aan kerst. Maar we hadden hier vanmiddag kerstmarkt. En vanavond naar een kerstshow dat ging helemaal niet op. Kerst was heel erg leuk in Gorkum. maar uh, uh, op de kerstmarkt kwam uh, ja Piet Paulusma kwam langs. Nou, dat vind ik altijd al zo stom. Dus ik denk ik ga niet in beeld staan, maar heel, mijn dorp Woudrichem ja. staat ja, staat in beeld. Dat is heel grappig. Ik heb dat teruggekeken uh, vannacht. Ja, ontzettend leuk. Hoe bedoel je? Nou, hij ziet mijn vriendin. Uh, uh, met de gekke kerstpak aan en je ziet nog heel veel uh, bekenden, mijn buurman, zie je, je ziet allemaal die mensen in beeld, Het dus ja, is, is heel grappig. Okay. En het ziet er ook heel sfeervol uit, dus, uh, ja. Uh, uh, want, uh, ja. ja. dan val ik toch wel heel veel kerst met die gekke uh, muziekjes en uh, ja cultureel is het niet natuurlijk eigenlijk moet ik iets cultureels zeggen maar ja, <laughs> nee, helemaal niet maar je bent nee, wel helemaal nee was ontzettend leuk ja, okay. dat was eigenlijk wel een avontuur want ja en Piet van komt oh, ja, oh, al die kleine yogis die waren allemaal in beeld en die kennen dat allemaal nou het was echt super maar was jij ook in beeld nee natuurlijk niet ik ga een <laughs> beetje voor gek staan zeg. dan goodmorn uh, roepen ze er ja oké en aan uh, het weer van morgen ik een 7. Een 7. Een zeven <laughs> nee, graden. Ja. Okay. Ja, die fantasy, ja, hij doet het gewoon goed. Hè. Iedereen heeft zo zijn eigen uh, dingen. Volgens mij heeft hij nog een beetje verstand van weer ook je Oh, dat zou alles, best kunnen. Maar nou, goed. Dat Komt hij helemaal ook. uit. uit uh, ja, wat is het? rijden. Ja, ja. ja? Naar nou, wouders toe, ja. Oké. Okay. Nou goed. Hé hey, Kees, goed. Uh, wie denk je dat het is? Over wie gaat het? Oh, maar, ja, ik denk. Deze keer weet, ik, nou? heb, ik heb pas drie uh, van die uh, knijpkatten en doen het ja. allemaal nog. Ik denk uh, Dirk Scheringa. Hoe kom je daar nou op? Nou, uh, spraakmakend en uh, hij heeft nooit... Dan uh, zijn voorgangers. Nou, uh, ja. Ik denk niet dat er iemand zou geweest zijn als Dirk, Dirk Scheringa. Ja, ja. <laughs> nou, het is namelijk zo helemaal totaal fout. Ja, hè? <laughs> dus, Meen je dat nou? Ja, het is helemaal fout. Oh, Helemaal. Jammer is dat. <laughs> ik vond het wel gezellig om weer even te spreken. Ja, oké. Okay. Ik ga gauw door met de volgende. Ja, oké. Okay. Dag Kees. Hoi. Um, low, zeg ik het goed? Want je ja. weet het niet met uh, Vincent. Jij heet Low dus. Leuk. Ja. Lo, Hoe is het Low? Ik, uh, ja, ik zit in Horen aan boord van mijn schip. Oh ja? Wat voor schip is dat? Een zeilschip. Mm. Woon je op die boot? Ik woon aan boord van dit schip. Oh, wat lekker, of niet? Is het leuk? Ja. ja, ja. Bevalt me prima. Ik ben gepensioneerd. En ik ben zwinters aan het werk bij de TNT. Nee, nee, nee. Ja. Als chauffeur. Ja. En zomers ben ik aan het Nou, Afgelopen zomer op de OC. Jeetje. En dan helemaal in je eentje? Uh, gedeeltelijk. En gedeeltelijk met mijn vriendin. Oké, okay, nou gezellig. En je ligt daar dus in de haven van Horen. Ja. En wordt dat dan niet heel koud zwinters? Nee, lekker kacheltje aan boord. Lekker kacheltje aan boord, oké. Okay. Lo, wie denk je dat het is? Jan Keesijager. En waarom? Jan Keesijager, nou, met alle opschudding en... Uh, nou ja, en alle dingen die wel een hoop weken brengen. En uh, ja, nou ja... Allerlei dingen. Nou dat goed. was het. Nou, Het was helemaal fout, Lo. Dus dat, uh, ja. ja, helemaal fout. Okay. Want iedereen zit helemaal verkeerd te denken. Je moet wat, uh, misschien is het wel een wat dit jaar, uh, de deze keren. Dus um, uh, ik ga het laatste fragment luisteren. En als je het dan wel weet, bel gerust nog een okay. keer. Okay. Komt ie. Eén ding staat vast. Ik beland in de geschiedenisboeken. Dat is dan weer het leuke van het vak, hè? Wat je ook doet, je wordt vanzelf geschiedenis. Straks is het voorbij. Dan heb ik, dat heb ik al die tijd geweten. Wat ik achterlaat is niet belangrijk. Wat wordt voortgezet, dat is wezenlijk. Dat moet mijn opvolger gaan doen. Die zal er ook weer echt voluit voor gaan, dat weet ik. Dat zit in onze genen. Enfin, oordeel niet te hard over me. Ik weet het, die zomer had beter gekund. En dat met de euro ook. Ik heb gewoon te veel aan mijn kop gehad, die twaalf maanden. Nou, een wat. Denk aan een wat. 0800-1121, als u denkt te weten. En dan draai ik nog eventjes, eh... Uh... Oh ja, ook weer een kortje, hoor. Elvis. Some people like to rock. Some people like to roll. But moving and grooving, gonna satisfy my soul. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Standing to the star, let's let's have a party tonight I've never kissed a bear, I've never kissed a goon But I can shake a chicken in the middle of the room Aan de telefoon Martin. Ma uh, Martin. Ben je daar? Hallo. Ja? Martin. Ja, ik Martin. Ja, Martin. Waarom ben je nog wakker, Martin? Omdat ik naar jou liggen luisteren. <laughs> Moet je morgen er vroeg uit? Nee, nee, nee. Oh, dat is dus Die heb ik, maar ze is gewoon trouwe luisteraar. Oké, okay. hartstikke goed. Nou, uh, wat heb jij gedaan vandaag? Uh, vandaag niks. Oké. Okay. Beetje vergaderd. Oh, vergaderd op zondag? Ja, Weet uh. je mijn hobby's, hè? Oh, ja, ja, dat is ook zo. Wat voor hobby betreft het hier? Het uh, betreft hier uh, scouting. Scouting? De, de padvinderij? Ja. Nou. Ah. We willen een leuk kampje gaan opzetten voor volgend jaar... met een mannetje of 3000, dus... Jeukje. Waar? In Bokstel. In Bokstel, in Brabant? In Brabant. Ja, de ken, de ken. Hé, Martin, uh, Wat denk jij dat het is... Ja, volgens mij is het een kerstboom. Hoe kom je daar bij? Nou, bij de eerste aanwijzing al eigenlijk van uh, mijn voorgangers en zo. En dat is toevallig zo'n kerstverhaal... die ik ook twee jaar geleden heb gedaan bij de scouting. Daar kwam dat ook in voor. Maar ik denk, nou, dat rafel wel iemand. Dus ik denk, nou, maar, ja, nou ging het al zo lang door. Ik denk, nou, dat wil ik toch maar. even. Ja, ja, ik begrijp niet bij de eerste. Ik denk dat ik spraakmakender ben geweest dan mijn voorgangers. Uh, ja, maar ja, ook juist de boom het mooiste natuurlijk. Oh, op die, op die fiets, ja, ja. Nee, nee, nee, het is helemaal fout. Oké. Okay. Nou, ja. nou, Martin, blijf luisteren. Ik hoop dat het geraden wordt. Uh, de volgende, eindelijk een dame aan de lijn. Goedenacht, Danielle. Oh, hi. <laughs> um, ik denk, uh, we hebben ook ons. En hoe kom je daarbij? Um, nou, eerst dacht ik uh, ook een ander die die uh, allereerste noemde... Maar toen je net over had van het terugkijken, ik denk, hé, hey, dat is een wetenschapper. En welke wetenschapper is nu het nieuws? We hebben ook goed. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, het is, het is dus niet een persoon. Ah, jammer. Het, oh, nou zie ik, er komt, er komt nog een... Mensen, blijf bellen. Denk, denk goed na. Het is niet een persoon. Het, het gaat... Oh, hey, heb, je, heb je opgehangen, Daniel? Ik had je nog een dag willen zeggen. Oh. Nou, dag, Daniel. Bedankt voor het bellen. Dank voor het meedoen. Uh, Hans? Hans, ben jij daar? Hans? Hans? Ook al heb je het fout, ik vind het leuk om even met je te spreken. Ja, Hans? Ben je daar? Oh, vierde beller. Nou, ja, Marleen. <lacht> Kijk, dat is een... Uh, een uh, uh, Jan-Piet zit hier nog, te wachten op de taxi. Neem nog een wijntje. Nee, nee, nee. Ah, Zeker. Nee, nee, nee. Zeker als Marleen belt. Ja, okay. nootje erbij. <lacht> Uh, uh, Marleen, hoe is het? Uh, je komt slecht door. Echt waar? Hallo, Marleen? Iets beter. Iets beter. Ik moet ja. heel erg goed in de microfoon praten. Heel goed, ja, want het is echt slechte lijn. Ja. Hoe is, met, hoe is het met de gezondheid? Gaat iets beter? Ja, het gaat beter. Ik ben heel gelukkig. Oh, nou, dat is fijn om te horen. Ik ben heel gelukkig. Na een half jaar sukkelen is er eindelijk verbetering. Nou, dat vind ik heel fijn. Ben je nog de deur uit geweest om een beetje leuke dingen ik kunnen doen? Ik ben vandaag weer na maanden eens een keer bij mijn broer en schoonzusje geweest. Want door die rotdermen kon ik de deur niet uit. Nee. En uh, heb ik mijn, mijn lieve, lieve broertje weer eens eindelijk te zien. En dat was heerlijk. Nou, dat is hartstikke goed. Uh, Marleen, heb je enig idee waar, waar het over gaat? Jawel, het oude jaar. 2011. Ja, wat goed van jou! Ja. ja, wat ben je toch ook een slimme meid jij? <laughs> nou, ik vond het aan het eind een weggever. Ja, het was een weggevertje, dacht ik ook, hè? He, want geen persoon of artikel heeft zowel de euro als de, wat was het nog meer, nou, ellende op nou, zijn nek. Nou, de zomer, hè, die had beter gekund. en, en de uh, zomer, en ja, had voor euro. mij helemaal de ja. <laughs> pokken nou. weer buiten en ja. ik maar binnen zitten met die rotdarm. ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou. Maar uh, ik ben een blij mens. Goed. Ga je nog iets leuks doen met, uh, met de kerst? Of nee ademen? hoor, het is gewoon allemaal rustig. En uh, vol, een hart vol tevredenheid. En uh, dat is het belangrijkste. Okay. Ben je nog iets moois aan het lezen? Uh, op het ogenblik zit ik weer even tussen twee boeken in. Maar ik heb uh, de gebundelde Franse, uh, Franse herinneringen van Martin Brul vers liggen. En nog een boek vers liggen. En nog een aantal boeken die er al lagen. Dus ik heb, een, ik heb gewoon heerlijk. Ik hoop dat er wat leuks op de televisie is. Ik heb verrukkelijk uh, uh, boekenwerk in huis. Ik heb muziek in huis. Ik ga een paar kleine lekkere hapjes voor mezelf kopen. En ik... Uh, heb het helemaal goed. Oké, okay, nou dat klinkt allemaal heerlijk. Dus blijf even aan de lijn, dan noteert Vincent nog een keertje uh, okay, je adres. Oké, ik heb het goed met jou Adeline. Ja, maar mij gaat het heerlijk. Ja, ik, nou, ik, was, ik was helemaal in paniek uh, voor de uitzending. Maar dat heb ik al verteld, omdat ik dus mijn draaiboek uh, thuis ja, had Ja, dat hoorde liggen. ik. Ik heb het eerste half uur niet gehoord. Oh. Maar toen hoorde ik dat jij helemaal in het verdriet was omdat jouw draaiboek niet bij je had. Ja, maar toen had ik mijn zenmeester naast mij, Jan-Piet uh, den Tex, en die, uh, die heeft gezegd, Adeline, loslaten. En dat, uh... Ja, dat is het ook. Dat, dat is, heel... een, dat is iets wat ik ook een beetje in mijn leven heb geleerd. Ja, toch? Uh, de dingen zijn zoals ze zijn, en op het moment dat je er niks aan kan doen... Ja. Maar je moet je je niet in de ellende storten, dan maak je het alleen maar erger. Nee, dat vind ik ook wel. Tenminste, ik heb wel, als iets, iets lulligs gebeurt wat je helemaal niet wil dat gebeurt... dan kan ik even heel erg deep down gaan. Maar daar dan, als het dan gebeurt, dan Nou, oké, okay, dat kan ik dus nu niks ja. meer aan doen. Dan is maar het maar klaar. Maar je weet het, hè. Life is something that happens to you while you're making other plans. That's right. Dat okay. that is altijd. En dat uh, moet je gewoon voor ogen houden. En dan de dingen zoals ze komen en daar het mooiste van maken. Zo is het, Marleen. Lief schat, als ik je niet meer spreek, dan wens ik jou stralende, warme en liefdevolle dagen. Ik jou ook, Marleen. En, en uh, straks weer een heerlijk jaar precies. vol met nachten van het goede leven. Ja, want ik ga dus ook uh, dit, na deze uitzending ben ik er twee weken uh, niet. Moet ik je twee weken missen? Nee, helemaal, ja, nou, ik heb je Axel van de ende. Dat is weer iets heel anders. Dat is ook uh, leuk. Denk ja, ik. ja ik, nou, ik ben altijd heel erg blij als jij er weer bent. Okay. Ik heb op zondagmiddag altijd... Oeh, vannacht Adeline. Okay. Lieve Marleen, voor jou ook alle beste wensen. En tot, uh, tot in 2012. Okay? Nee, schat, en die goede wensen zijn natuurlijk ook voor je hele ploegie daar. Ja, ja dank je wel. Oké, okay, dag. dag. Here's one for the ladies. Rape me. Thank you. Appreciate your concern. You always stink and burn. Rape me. Aan slot heet dat nou rape me dat was natuurlijk een hele leuke bewerking van uh, uh, dat nummer van nirvana door richard cheese uh, lounge Against the Machine. Vanaf half oktober hebben we in de Nacht uh, van het Goede Leven... een hoorspel op herhaling. Steeds geput uit het rijke oeuvre van de grote karo-hoorspelregisseur ho Leon Povel. En vannacht volgt de tiende titel. Wie gaat er mee naar Engeland varen? Het eerste deel is uit 1959. Een persoonlijke keuze van uh, ondergetekende, want het toont perfect Leon Povels les liefde en passie voor het hoorspel. Het is een experiment met improvisaties met zijn eigen kinderen. Nou, vind ik echt fantastisch. Nou, Aanstaande vrijdag wordt Leon Povel 100... En dat viertal groots is een uitgebreide familiekring. En met z'n hoeveel dat is, dat moet ik hem niet meer vragen. Negen kinderen, tien kleinkinderen en achterkleinkinderen. Leon ontving mij, samen met zijn vrouw Margreet, anderhalf week geleden in een vrolijke huisje midden in het Salland. Met prachtig uitzicht over het bouwland richting bossen. He, en nu dat ellendige mais weer gem gemaaid is. Een huis vol schilderijen en tekeningen van Margreet en beeldhouwwerk van Leon. Een plek waar ik me onmiddellijk thuis voelde. Druk, warm, gezellig.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 Kleedje past van de families die ver weg willen blijven van alles wat gevaarlijk is. Ja. Maar was uw vader een, een, een moraal een, uh... Nou, nee, helemaal niet. Maar dat is wat de motivering geweest. Ze weet ik ook niet hoe die dat ja. toe gekomen is. Ja. Maar wij gingen als kinderen graag kijken naar cowboyfilms en dat soort dingen. Ja. Iedere week nieuwe film kijken. Ja. Groot gezien? Ja, wij waren tienen. En u was de hoeveelste? Ik was de vijfde.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 Wat voor herinneringen heeft u daaraan? Uh, hele goede. Van de ene kant was het dus weer die Steigenrijkse Hollander. Dat was iets vreselijks. Dus als je kon konden pesten, dan deden die straatjongens dat wel, maar voor de rest niet. En uh, ja, ik heb het dus uitstekend Duits geleerd, natuurlijk. Hè? Wat zijn Stijgenrijkende Hollanders? Wat zijn dat Steigenrijkende? Steenrijk. Oh, Steinrijsje. Oh ja, natuurlijk ja. Steenrijke. Ja, ja, ja, ja. Ja, want wij kregen dus het Amerikaanse dollars en, uh, en, en dat soort dingen. Dus daar konden we het mee betalen. Ja. Voelden jullie, uh, was op een of andere manier al... Uh, nee, ik bedoel, Hitler is pas na 29, uh, hè, na de grote crisis natuurlijk, aan de, aan de macht gekomen. Ja. Hebben jullie daar iets van gemerkt in die nee. tijd al? Nee, tenminste niet, want we waren alweer hier. Ja. Mijn broers wel, want die bleven dat er nog twee stiets. achter. Ja.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 Want toen heb ik dus gezegd, dat doe ik niet, dat kan ik niet. Dus dat is pas afgelopen, ja. En toen moest ik dus uh, nou ja, alleen dan technisch werk doen. Ja. Platen opnemen. Kleine. Maar dan bent u nog wel eens een keertje geschoffeerd door een, uh, door een Duitse officier. Omdat hij dacht dat u een reportage uh, ja. de kloten ingeholpen had. Ja, inderdaad. Dat is het bekende geval van uh, de, een redenvoering van zij 1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 <grijg> maar dat deed je dus in dat Duits ja, wat je geleerd ja, had? Ja, natuurlijk, ja. Dus dat, dat, dat was mijn redding. Ja. Anders had ik meteen in een kamp gezeten. Wel ja. een ja. krankzinnig idee, toch? Ze wilden een voorbeeld stellen, hè? Die is hupsagee. Ja. Dus toen ik dit telefoon Toen dacht ik, nou, dan komen ze me dadelijk wel halen. Nee, na vijf minuten opnieuw telefoon. Ach, en Sjurken zie je Het is wel niet zo gemeend. Want ze waren bang dat ik inderdaad naar zin kwets zou lopen. En dat zij op een onder zou krijgen. Ja, dat is wel leuk, ja. Maar je had dus geweigerd uh, in, in de oorlog om uh, reportages op te nemen. Heb ik gezegd, dat kan ik niet. Hoe kan ik nog staan <Ja>. juichen voor Mussert Als ik de man haat <hazug> <Ja>. tot in mijn nikhaar. <hazug> dat kan niet. Nee, dat snapten ze dan ook wel. Ja. Had je toen al een gezin? Ja, kijken, dat was in 1941, in, in 41, ja, net een, één één zoon, de eerste zoon. En de tweede opkomst. Ja. Nou. Dus je moest ook gewoon. Ja, ik moest wel dat moest werken. Ah, en anders was. Want het was de tijd waarin je van straat geplukt werd om uh, te, te werk gesteld te worden in Duitsland. Ja, ja, ja.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 Uh, dan moet iemand hebben die vlug van de tong is en, enzovoort. Dan had ik programma's af en toe gemaakt, gewoon gamofoonprogramma's. Waarbij ik dan een verslag gaf alsof ik een, uh, een parade afnam. Hè? Met wat er in het publiek gebeurde. Ik vertelde er van alles omheen. Zo. Dus daaruit bleek dat ik op een of andere manier wel enige fantasie had om, om, om wat te, gaan, te verwoorden. Dat verhaal wat u dan vertelde, hè, die beschrijving van wat u zag, ja. daaronder hoorde je dan de geluiden, de Daar muziek? dan de... wilde je dus de ene gamme voorop plaat naar de andere van Max Muziek.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 Vandaag een dag over Drenthe, noem maar wat. Ja, wat is er in Drenthe? Aan industrie, aan, aan, aan kunst, aan van alles en nog wat. En al die punten die haal je bij elkaar en dan ga je naartoe. We zijn daar lang mee bezig geweest. Dat je dan een overschot krijgt van wat is nou Drenthe? Wat, wat heeft die voor mogelijkheden, moeilijkheden enzovoort? En daar is dus een totaalbeeld uitgekomen, wat dus een klankbeeld is.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 Zwaar goed, Binnen drie maanden dacht ik, nou, dan verrek dan nog allemaal mij. Ik ga heel wat anders doen. En dan probeer je het te vergeten, ja. Dat was echt gewoon uit kwaadheid van, nou, het is niet te geloven. Ja, want je kan het niet meer toepassen wat je nou je hele leven lang hebt opgebouwd toen. als je een architect prachtige huizen gebouwd. Nee, afblijven stenen laten liggen, niet aankomen. Nee. Dat is toch ook net zo gek? Dus daarom is het gelukkig tegenwoordig wel zo... dat men uh, zegt, nou, ten eerste laten pensioneren. Dat is wel heel verstandig. Ja, maar dat je daarna kan je toch nog... Ik, wat ik zo raar vind, je kan toch daarna freelance ingehuurd worden? Ja, natuurlijk. In nou, en dat gebeurde niet? Nee. Ja. Dus uit boosheid zeg je, nou, dan doe ik lekker helemaal niks meer. Wat bent u toen gaan doen? Weet ik niet.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 er waren er telkens twee of drie die tegelijkertijd bezig waren. En nou, dan was die club helemaal verdeeld. Dus dan moest je gasten gaan halen uit, het, uit de toneelwereld. Ja. Toen ik bij de KRO kwam werken, was ik nog op de Emmastraat. En daar had je nog zo'n hoorspelruimte met, ja. met zo'n autodeur. Ja. Heeft u daar nog gewerkt? Natuurlijk. Dat hebben we samen opgericht. Daar zijn we mee begonnen. Dus dat is, ja, dat, dat vind ik zo. Nalatenschap. Die is ook... helemaal ja, ja, ja. ja, ja. afgebroken. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. Want een grindbak heb je niet meer nodig tegenwoordig. Nee, er zijn natuurlijk technisch zo ontzettend ja. veel andere mogelijkheden. Tuurlijk, het wordt allemaal anders. Ja. Twee grote parels aan de ketting van hoorspelen, die u om uw nek mag hangen, is natuurlijk een sprong in het heelal.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 Ja, dus dat was een hele aparte studie, dat je dan een, een week bij elkaar kroep, een hele avond van 8 tot 12, met zuurstofflessen en alle mogelijke gramofoonplaten die je op halve snelheid. Kist, en snelheid kon draaien of anders vervormen.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 Een goed verhaal. Is dat niet echt de basis? Tuurlijk, allicht het zeg. Dat moet spannend zijn. Goed verhaal, of het nou een drama is of een lachwekkend geval, het moet goed in elkaar zitten. Ja. Dat ja. heb je met het toneelstuk ook. ze ja. met de film ook, dus dat is geen apart iets voor nee. de radio. Nee. Een goed verhaal en go goed gekozen acteurs. Ja, tuurlijk. En een goed gekozen regisseur erbij. Ja.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 Kennis is daarmee verloren gegaan, ja. Want als dat nu had gelegen, had u gewoon nog dertig jaar doorhoorspeler ja. gemaakt. Geef me nou een tekst en ik ga daar van dooren. <lacht> ja. <lacht> ja, dat, dat is. Een